In de hal van een metrostation in Spijkenisse is een jongen van 14 neergestoken. Hij raakte ernstig gewond, maar was wel aanspreekbaar, zegt de politie. De vermoedelijke dader is een jongen van 13, ook uit Spijkenisse. Dankzij camerabeelden en getuigenverklaringen kwam de politie hem al snel op het spoor. Hij en het slachtoffer hadden ruzie gekregen en dat was uit de hand gelopen, al dus de politie. Saudi Aramco, het grootste oliebedrijf ter wereld, gaat naar de beurs.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 Duitsland herdenkt de komende week de val van de Berlijnse muur dertig jaar geleden. De herdenking begint morgen op de Alexanderplatz in het centrum van Berlijn, waar op 4 november 1989 honderdduizenden Oost-Duitsers demonstreerden voor vrijheid van meningsuiting en democratie. Het was de grootste betoging in de geschiedenis van de toenmalige DDR. Op 9 november begon de sloop van de muur die Berlijn 28 jaar in tweeën had gedeeld.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 Zeker, how do you like your ex in the morning? Zeg het maar hoe je je ontbijt wil hebben. Goedemorgen, ZFM-luisteraars. Welkom op de, deze ochtend, de zoveelste uitzending van uh, ZFM Jazz. Op zondag vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Mulder en Mulder, dat is de tune sinds uh, lange tijd van uh, dit programma. Als ik de draaibeurt heb, zal ik maar zeggen. En uh, ik wil graag nog een stukje laten horen van de CD East of the Sun. Waar uh, het trio Mulder en Mulder met aan de piano Johan... enkele jaren geleden overleden. En als speciale gast Frits Katté, vorig jaar overleden. Ze vallen allemaal weg. En ik ga nog een stukje laten horen waar... Vivian Mulder zingt Swonderful. Told Mark while Wallace was a phony It's the Center, now they're fighting to get in. They all laughed at Whitney and his cotton gin. They all laughed at Fulton, his steamboat, Hershey and his chocolate bar. Fort and his Lizzie, they kept the left busy. That's how people are. They laughed at me, wanting you. Said it be hello and goodbye But oh, you can too Now they're eating humble pie They all said we never could be happy Darling, let's take a vow And ho oh, oh, ho oh, ho, who's got the last laugh? He, he, he, let's, let's have the best laugh. laugh Ha, ha, ha, who's, who's got, got the last laugh now? Deo Ja, de vaste luisteraars die uh, weten dat uh, wanneer ik hier plaatjes mag draaien... ik uh, grepen doe uit alle hoekjes van de platenkast. En vandaag uh, heb ik de mooiste dingen weer tevoorschijn getoverd. Na aanleiding van het feit dat er een prachtige documentaire... recentelijk is uitgekomen over uh, Miles Davis die uh, nog in sommige filmhuizen net nog draait... die zeer aan te bevelen is... Uh, heb ik uh, gevonden de muziek die Miles Davis maakte... bij de wereldberoemde film Lift naar het Schafot... La Sanseur pour l'échafaud En uh, het beroemde van die film is dat hij de vrije keus kreeg om uh, te improviseren en... Uh, Kijk maar, zeiden ze, kijk maar naar de beelden en maak maar muziek bij. Hen. Nou, dat is gelukt. En daarmee is het een van de beroemdste films geworden uit de zwart-wit geschiedenis van de Franse cinema. We gaan nu luisteren naar uh, het uh, quintet van Miles Davis met uh, hemzelf als op de trompet en de fantastische Kenny Clark op het slagwerk en de rest Franse jongens. En uh, we gaan luisteren naar een uh, prachtig stuk energieke... Charles Davis, die uh, tijdens een Europese tour van een maand of drie... werd gestrikt om uh, bij de film van Louis Malle uh, muziek te maken. En het mooie was dat dat uh, in die tijd helemaal nog nooit vertoond was geweest. En hij uh, had, zoals ik zei, de vrije keus. En je zag... Uh, bij de vorige scène zag je ook al Jeanne Moreau rondlopen... vertwijfeld door de straten van Parijs. De slagwerker is Kenny Clark. En die had alleen maar brushjes meegenomen, de borsteltjes. En het volgende stuk uh, is nog een voorbeeld van... dat is een stuk. Hoe subtiel de heren muzici dit alles kunnen begeleiden. Het stukje heet Hotel.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 una flor y apenas su perfume delicioso me embriagó cuando empezaba a percibir su aroma se exfumó así vive mi alma triste y sola así vive mi amor Quería Vierde aquella rosa, su perfume y color, que el lloro triste de mi cruenta vida secó. Como la rosa, como el perfume, así era ella, como lo triste. Triste, como una lágrima. Así soy yo. Como la rosa, como el perfume, así era ella Como lo triste, como una lágrima, así soy yo Como lo triste, como una lágrima, así soy yo Ja, dat was het bijzondere... ritme van de groep... Vieja Tudova Santiago. Dan gaan we nu over naar... Uh, iemand die ongelooflijk veel... heeft opgenomen en altijd met... vreselijk veel plezier en een... hele goede uitstraling... Uh, heeft gespeeld... op alle podia van de wereld en... zeer geliefd was. Iedereen wilde graag met hem spelen. En dan heb ik het over meneer... Dizzy Gillespie. de man met de zelfgebouwde... Trompet waarvan de beker omhoog stond. En de man die ook enorme kikkere krijgt als hij staat te blazen. We gaan luisteren naar een Latin stuk. De Summer Samba. Ja, dat was uh, Dizzy Gillespie. En we gaan nu luisteren naar Toets Tielemans... die niet eens mondharmonica speelt, maar gitaar. Het de eerste deel van zijn carrière heeft hij heel veel gitaar gespeeld. Daar is hij ook bekend en beroemd mee geworden. Zeker met zijn, uh, met zijn beroemde composities. En we gaan hem nu horen in een sextet... Uh, hij speelt. Uh, ja, hij speelt met een hele groep. ...Honeysuckle Rose. En het bijzondere is dat hij gaat meeneuren in Unitono. Heet dat precies dezelfde toon en noot als hij aanslaat op de gitaar. naar uh, Dim Kesper. Een riedblazer, een Nederlandse rietblazer die uh, begonnen is bij de Dutch Band en later voor zichzelf is begonnen. En bij uh, een jubileum dat hij had zich omringd heeft met Nederlandse muzikanten waarvan er, zoals gebruikelijk ook velen zijn geweest die uh, hier in de krocht optreden of hebben opgetreden. Wij horen uh, Dim Kesper op de sopraan straks, Louis van Dijk op de piano, Harry Emery op de bas, Ben Schruiter slagwerk, Frits Landesbergen op de vibrofoon. Jesse van Ruller gitaar en gezongen wordt door de drie dames van Mrs. Einstein. G-Baby! To top van Nederlandse muzikanten. En over Nederlandse muzikanten en de top gesproken... volgende week zondag, niet vandaag, maar volgende week... hebben we weer een prachtige uitvoering in de Krocht. Jazz in de Krocht. Dan komen er drie jazzreuzen... Uh, hun uh, muzikale klanken uitstrooien. Rob van Kreefveld aan de piano... Edwin Corsilius op de bas en Frits Landersberg, die we net op de vibrafoon horen. Die speelt dan slagwerk. Het wordt overigens een heel muzikaal gevuld weekend volgende week. Want op zaterdag en vrijdag hebben we ook nog een uh, muzikale show, maar daarover straks meer. Ik ga nu uh, even nog iets in herinnering roepen. Wij. Uh, als je het hebt over zondag in de krocht. Dat zijn de min of meer spaarzame momenten waarop je jazzmuziek in Zandvoort kan horen. Af en toe nog in een horecagelegenheid. En af en toe een concert in de krocht. En daar moeten ze mee doen. En dat eh, doet ons met weemoed denken aan de periode dat je heel vaak in allerlei horecagelegenheden jazzmuziek had. Zo ook was dat heel lang in Haarlem in de... Onder meer in de zaak van Paul Zonneveld. wijlen Paul Zonneveld, de Uiver. En eh, daar had je regelmatig op zondag en ook soms don donderdagavond muziek. En dat werd druk bezocht. En met veel plezier staat iedereen daar te luisteren. Zo hadden wij daar ook regelmatig het Bob Richter kwartet. Met Bob Richter, Han van Ree, Rob Engels aan de piano... en good old Simon Planting, die alweer jaren naar Amerika is vertrokken, maar jaren geleden. Die hadden we daar spelen. En van het roemruchte kwartet Bob Richter... laat ik nu een stuk horen, Love You Medley. Een compositie van Duke Ellington. Start thinking of falling in love It's not the season The reason is plain as the moon It's just Elmer's tune What makes a lady of 80 Go out on the loose Why does a gander meander In search of a goose What puts the kick in the chicken The magic in June It's just Elmer's tune Listen, listen, there's a lot you're liable to be missing Sing it, swing it, any old way, in any old time The hurdy-gurtsies, the birdies, the cop on the beat The candy maker, the baker, the man on the street The city charmer, the farmer, the man in the moon Oh, sing Elmer's tune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 Zing Elmer's Tune Elmer's Tune Dat was uh, Mark Murphy Een grote jongen uit de tijd van de grote danserkisten. In 2015 overleden Heel bekend en beroemd in de States en uh, veel gevraagd bij allerlei orkesten. Vanwege het feit dat hij een ruim bereik had, zullen we maar zeggen. Ik ga nu eens draaien van uh, Lester Young, de saxofonist. En waarom uh, is dit nou weer bijzonder om te draaien? Dat zal ik vertellen. De Lester, uh, dat heb ik wel eens meer... De grote jongens... die zijn allemaal begonnen met elkaar... of tegen de tijd dat ze beroemd... aan het worden zijn... zoeken ze elkaar op omdat ze weten... dat ze daarmee elkaar versterken. Um, Lester Young en die heeft een heel klein... trio als begeleiding. Hij speelt... de tenorsax. Hank Jones piano. Ray Brown. De grote Ray Brown... op de bas. Buddy Rich... Die laten ontzettend concentreren op het slagwerk en ze gaan hier heel bescheiden, maar wel fantastisch spelen. En dat is het stuk Polka Dots en Moonbeams. <tied> Goedemorgen, mijn naam is Marco. En mijn naam is Erik. Wij breken vandaag heel brutaal in op de show van Peter. Want ja. wij hebben namelijk een, een heel speciaal. Uh... Nou, vertel jij Ja, het even, Wij Erik. hebben eigenlijk een hele speciale gelegenheid. Ja. Want uh, wij hebben afgelopen week contact gehad met een. Uh, voor ons, een hele beroemde zangeres. Ja. En ik denk voor jullie uh, luisteraars, denk ik ook. Een hele fijne zangeres. hele fijne zangeres. Uh, jaren 80, 90 was ze heel erg bekend met een, vanuit een meidengroep waar ze in speelde. Ja, een popband. Hè? popband. Een popband. Ja. En uh, naar de hand is ze solo gegaan. En zeer succesvol mag ik wel zeggen. Meer dan 2 miljoen cd's verkocht wereldwijd. Zeer bekend in China, Japan. Uh, Zullen ze de naam maar gewoon verklappen dan? Ja, zeg het maar Marco. Nou, we, we hebben het over de niet, uh, niet uh, nou, Laura Ficci. Ik, ik ben er gewoon ja, stil van. Laura Ficci. En uh, wij zijn ook in de gelegenheid uh, om met haar een interview te mogen doen. Dat gaan we aanstaande donderdag doen. Ja. En daar gaan we dan ook uh, stukken van laten horen in onze volgende uitzending. En wij willen natuurlijk nog even speciale aandacht geven. Vanavond treedt zij op in, uh, in Amsterdam met een, uh, een Latin-show. Ja. Maar waar het speciaal ook nog om gaat... In, uh, in de samenwerking met het Fletcher Hotels, heeft ze nog een optreden op 8 november in Heilo. En daar zijn nog kaarten voor beschikbaar. Ja. Inderdaad, er zijn nog kaarten. Dus bij deze, als je graag een uh, leuk, intiem, mooie optreden wil meemaken van Laura... zou ik zeggen, kom naar Hello. Ja. Marco, wat kosten de kaarten? Uh, dat valt reuze mee. <laughs> <laughs> Want je kan namelijk alleen een ticket doen of met een dinershow. Kijk. Dus met een, een, een, een, een, een normaal kaartje kost 30 euro. En uh, inclusief uh, diner kost het 60 euro. En je hebt nog een tweedaags arrangement. Dus dat is met overnachting. Oh, dus dan. 100,65 euro. 65. Doe mij dat twee dagen tweedaagsaggagementje maar, Marco. Zullen we gaan? Ja. <laughs> ja. Dankjewel, Peter. Uh, uh, ja, Peter, bedankt voor de... En na het nieuws van 11 uur... Uh, kom we kom we nog nog een, dan komen we nog een keer terug... en zullen we ook een leuk nummer van uh, Laura Ficci draaien. Oké. Okay. way down low I started swinging, swung my left foot out kept on swinging till I heard somebody shout you got to boogie real slow with the blue lights way down low you got to boogie real slow with the blue lights way down low the lamps were low, the shades were down, the chicks were in the grove. I couldn't see how those cats could dance when the feet didn't even move. I started swinging, all she did was rock, kept on swinging She said, now, now, listen, Pop I like to boogie real slow With the blue lights way down low I like to boogie real slow With the blue lights way down low so much noise, they even had a raid. The only thing those cops could find was ice cream and lemonade. Oh, what a party. I should have stayed at home. Oh, what a party. I was like a chaperone. They did the buggy rail slow with the blue lights way down low. They did the buggy rail slow with the blue lights way down low. They did the. The slow with the blue way down En met het tonen van de Chris Monen Jazz and Blues band uh, gaan wij langzaam maar zeker naar uh, de reclame en het nieuws van 11 uur. En daarna zijn we nog. Een